Geest en Heilige Geest Een gedeelte uit het boekje Het zegel der vernieuwing van Cattaroze de Petri. In het eerste hoofdstuk van het evangelie van Johannes, vers 32 tot 34, lezen we En Johannes getuigde en zei Ik heb aanschouwd dat de geest neerkwam als een duif uit de hemel en hij bleef op hem. Ik kende hem niet. Maar hij die mij gezonden had om te dopen, die had tot mij gezegd, op wie Gij de geest ziet neerdalen en op hem blijven, deze is het die met de heilige geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat deze de Zoon van God is. U bemerkt dat in dit woord van Johannes een onderscheid wordt gemaakt tussen geest en heilige geest wanneer zij op een mens neerdalen en op hem kan blijven. Dit is een uiterst leerzaam en merkwaardig evangelisch feit... dat de moderne universele leer volkomen onderschrijft. De geest is het wezen van de gnosis, de essentie van het onbewegelijk koninkrijk... de krachtstof van het nieuwe leven... Er is een wijde kloof, geschapen door puurheid en oneindig vibratieverschil tussen die goddelijke geest en het levensbeginsel waaruit wij als dialectische mens leven. Nu kan de essentie van het oorspronkelijke leven zich aan een mens meedelen wanneer deze mens innerlijk, fundamenteel en structureel de weg daartoe in zijn microcosmos vrijmaakt met het volkomen gerichte, en al het andere buitensluitende doel... de mensheid te dienen in gnosisdienst... geheel en volkomen. Dan valt de geest op een mens... en deze geest wordt dan heilige geest... heilige, genezende kracht. U weet wat wij bedoelen met zelfovergave van het ik. Wanneer bij die zelfovergave ook al is het maar een spoortje van blijdschap en verheugenis zou zijn van nu ga ik uit de poel van de tranen naar het eeuwig vaderland, dan zou de geest zich niet direct aan ons kunnen mededelen. Dit zou zijn een toestand van zeer verfijnde ik-centraliteit. En dus zou dit een gebondenheid betekenen. Nee, de geest van het godsrijk kan zich alleen meedelen wanneer wij de zelfovergave openbaren in volkomen mensendienst. En ook daarin mag geen spoor van zelfgenoegzaamheid zijn. Het ik mag ook niet in het dienen bestaan. Een toestand vrij van zelfgenoegzaamheid, maar ook een immuniteit voor het lijden dat daarvan het gevolg is. Dan zal geest... Heilige Geest Worden en Zijn. De Heiligende Geest zal blijvend op de leerling zijn. En deze geest zal dan een volstrekt genezende geest zijn.